12 uur. Dorrald Negens met het NOS-journaal. Steeds meer Nederlanders stoppen met Facebook. Het platform heeft nu ongeveer 640.000 gebruikers... minder dan een jaar geleden. Blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek 2019. Onderzoekers wijten de daling aan het gebrek aan vertrouwen in Facebook... wegens enkele schandalen. Facebook is het enige kanaal in de top 5... dat dalende gebruikersaantallen ziet. WhatsApp, YouTube, Instagram en LinkedIn groeien nog. WhatsApp is het populairst en telt bijna 12 miljoen gebruikers... een groei van 3% vergeleken met vorig jaar. Bij een ruzie op een station in Neurenberg zijn twee mensen omgekomen op het spoor. Ze werden overreden op de S-baan. Volgens de politie kregen vier mensen ruzie. Drie van hen belanden op de rails terwijl er net een trein aankwam. Eén van de drie kon nog net op tijd wegkomen, maar de twee anderen niet. Het zou gaan om jongeren die van een feest kwamen. Onduidelijk is of het drietal op het spoor viel of werd geduwd. De politie in Nuremberg is nog op zoek naar de twee die de ruzie overleefden. In Malaga, in Zuid-Spanje, is een minuut stilte gehouden... om de peuter Julen te herdenken. De gemeente heeft drie dagen van rouw afgekondigd... nadat duidelijk was geworden dat het kind niet meer leeft. Na veel tegenslag wist de hulpdiensten vannacht... het kind dat in een diepe put was gevallen te bereiken. Steunbetuigingen voor de ouders stromen inmiddels binnen... ook van het Spaanse Koningshuis, premier Sanchez en andere politieke leiders. De Franse film- en musicalcomponist Michel Legrand is overleden. Zijn bekendste filmmuziek was de soundtrack van Les de Cherbourg. Le Parapluie de Le Legrand won drie keer een Oscar, onder meer voor Windmills of Your Mind. Michel Legrand was 86 jaar. Het weer vooral in de noordelijke helft van het land: periode met regen. 6 tot 8 graden is het en er staat vrij veel wind. Vanavond en vannacht overal regenachtig. Morgen wisselvallig met vooral in de ochtend regen. Aan zee een stormachtige wind en dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Zak je vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het en paard is zegt, Een oude zij, ze slijmer is. En dan, dan roept zij uit, nou kind, de zee is hier zo fris. Ze plaatst de tilt, we breden sfeer haar paaier op oh, van Maar Potter roept ze gil, de zee zit in mijn oog. We gaan naar zon.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 Banen. En ik denk dat ik ze in de loop der tijd allemaal bereid heb. Omdat de cabine van een melkkar, ja een bijna 25 jaar mijn huis is geweest. En het zou voor mij dus vreemd zijn een geregeld leven te moeten laten. Ah ja, ik herinner me nog mijn eerste elektrokarren die ik bestuurde. Ah man, ik was zo trots als een pauw. En popelde om hem met mijn vrouw een zoetje te laten zien. Je kent het wel, dat is een eerste dag, hè? nieuw karretje mee voor de baas. Ik was net zo onder de indruk als toen hij voor de eerste keer sneeuw zag. En dan kon maar een paar woordjes zeggen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd... Met Melkmeermans, pa. Met Melkmeermans. Daarom gaf ik mijn kardinaam met Melkmeermans. En een slecht leven was het ook weer niet. Ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Razend druk. En het was een jaar of zes daarna... toen ik op een dag thuis kwam en er niemand was...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 Want achter op die mooie melkkar stond te lezen... Met melk, meer man. Krijg nou wat, dacht ik toch. Maar ik geef het meer gas en ik bleef achter hem rijden. Bij het eerst vogel de koffie zetten hij zijn kar aan de kant. Drie parkeerplaatsen had hij nodig. En ik de mijne erachter. Vlak erachter. We waren er tegenop. fijn toen we binnenkwamen, bot ik een kop koffie en een nasiball aan. En we raakten aan de praat. Hoe kom jij... Uh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 Dat de naam zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen... door zijn dikke bril met kolenwodem zijn. Massief vlaasterend. Met melkmeermans? Ah man, wat er wij toen allemaal te bebraden. hadden. Jongens, nog aan toe. En ik voelde me de koning te raak. En ah, ja, van nu af aan... ...crossen we dus samen door de straten. Ah jongen, die knul manoeuvreert met het karretje... ...zoals ik een rode melkboer heb zien doen hoor. En als wij onze karren voor de raas in de ochtend gloren, veroorzaken de fles in een machtige rinkel in de straat. En we zien allebei de letters op onze karren waar wij de betekenis zo goed gaan kennen. Met melk meer mans. Gemaakt een glaasje melk, Stien? Moet jij ook nog melk, Vijf Twee glaasjes. Ah, lekker. En doet er een balletje bij. Niet zo voor vorige week, hoor. Hij is niet tevreden. Ja, ja zeg, uh, als ze waarde het op hebben, gaan we maar even de waak in. Of moet je er naar de WC? Oké, okay, kom op dan. Stiende massa, hè? Da. Nou. Hey, dat was uh, Dingetje, oftewel bekend in Zandvoort als Frank Paardenkoper met, uh, met melk meer Beschrijf dat liedje een beetje hoe het eraan toe ging. Ja, zeker weten. Met melk in Mons. Uh, ja, je verkocht natuurlijk niet zo gek veel in het begin. Want je had je melk en losse melk. En nader kwamen er steeds meer dingetjes bij. Dit werd een beetje een kleine kruidenier. Ja, de mensen kwamen natuurlijk bij jullie aan de kar. Hebben jullie ook koffie? <laughs> ja, dat soort dingen allemaal. Eieren, koek. Je ging steeds meer verkopen in die, in die wijk. Het was wel leuk natuurlijk. Ja, dan was er was natuurlijk een koekje bij die koffie. En uh, ja, dan konden jullie zelf die koffie opdrinken. Want ja, dan... Uh... Was het was lekker hoor. Ja. Um, jij kwam op een gegeven moment, zei jij gisteren, heel jong in de zaak. Ja. Wanneer, wanneer was dat? Ja, het was, uh, even kijken, ik ging naar de middelbare school. De detailhandelschool in Haarlem.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 ja, een jaar daarop heb ik zeker uh, alleen uh, de melkwijk gelopen helemaal. Was dat niet een, uh, een probleem toen je naar school ging? Want dat werd natuurlijk allemaal anders. Dus ja. ja. Je moest natuurlijk die opleiding volgen, dat werd daar de school. Nee, dat werd uh, avondschool. Dat dus werd ik, avondschool. ik ben uh, Ja, dan moest je s morgens om vijf uur, uh, gingen we op. Gingen we de karreladen en om zeven uur, uh, half wak moest ik naar de avondschool.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 Dat heb je ze volgens mij... Uh, en wij zelf natuurlijk. Oh, God, ja, en dan de familie van de Meijen. Ja, familie... oh ja, je had Arie de Joden. Arie de Joden had je nog, ja. Die zat uh, in de stationsstraat. Dus er waren er tien. Ja, dat was heel veel. En die hadden allemaal eigen wijk. Ja. En in, uh, in tijden van uh, vakanties? In tijden van vakanties nam je de wijk van de over Het was zo... We hadden een gespreide vakantie. Dat was meestal in september.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 kostte meer tijd aan het opleveren. Ja, want het was uh, maandag, woensdag, vrijdag... ...liep je, je eigen week. En dinsdag, donderdag, zaterdag... ...liep je de vakantieweek. Nou, je eigen week was altijd goed. He? Want uh, dat waren vaste klanten. Maar het vakantiegebeuren, dat was uh, wel wat minder. Ja.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 Draagt weer de melkman aan, huis. Hij hey, zal u niet overstaan, dat u dan die traktatie ook niet ontgaan. Denk aan de joffert, die heerlijke joffert, ja denk aan de joffert voortaan. En dat was uh, Piet Zuivel met Denk aan de yoghurt uit 1962 alweer. Wat een tijd. Dat is uh, twee jaar voordat jij uh, in de Dat ik begonnen ben ja, 1962, ja. ja. Ken je dit nummer? Nee, dat ken ik echt niet. Ik heb het, ik er nooit van gehoord. <laughs> Kom ik kwam hem toevallig tegen gisteren op YouTube. Ik dacht, nou, dat is wel een leuke... Uh. Um, we hadden het uh, gisteren ook nog even over het, uh, ja, de, de sociale functie... die de melkboer vervulde als hij aan de deur kwam. Ja, die had je zeker natuurlijk. Je had... Uh you <laughs>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 De producten die jullie uh, verkochten, hè? je had het uh, op een gegeven moment over uh, blauwe melk. Ja, blauwe melk. Dat is wel een leuk verhaal. We verkochten natuurlijk uh, in de begin uh, losse melk en, uh, en dat soort uh, flessen melk. En op een gegeven moment kwam het eerste pak, het pak melk kwam uit. En het heette Vera Lak. En dat was een beetje blauwachtige melk.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 En mijn vader stond aan de overkant bij Kiwi in de portiek. Dat was, uh, daar kon je mooi verschuilen. En ja hoor, om een uur of drie s'nachts. stopt een auto. En die halen het zeil eraf. en die lopen te rotzooi tussen die flessen. Dus mijn vader. Nou, die stond daar ook met mijn broer lag half te slapen. Ja, Jan, kom op, gauw nu, we pakken ze. Dus uh, die pakken een manbeet. Nou die werd bijna gewurgd, die was helemaal blauw.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 Dat aan de achterkant. Er zat zo'n tentoonstellingskast waar ja. de, de, de koffie en de koekjes... Koffiekoekjes, uh, thee en dat soort werk allemaal uh, zat. Dus uh, dat, was, uh, ja, dat was een beetje een etalage. En klanten kwamen ook wel eens naar de kar hoor, de, om te kijken wat we allemaal uh, verkochten. Want hij, was wel, uh, hij kon altijd een heel mooi verhaal houden. Mijn vader, lopen ze even mee. Ik heb allemaal nieuwe producten. Kom eens even kijken. Dus dat was hartstikke leuk. Maar om de dag... Uh, ja, daar gingen we dus om 7 uur.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 Maar het uh, ging een beetje hard en de rem werkte niet goed, dus ik kwam bijna in de tent terecht. Maar al mijn uh, melk en yoghurt en koffiemelk, dat was allemaal stuk, het was een behoorlijke schadeportje. Daar was mijn vader niet blij mee. Nee, dat uh, wil ik wel geloven ja. Dus ja, dus ging die, uh... ik ging zo die helling af en dat ging een beetje hard en uh, ik remde te laat en uh, daar lag uh, alles uh, stuk in de kar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 Ik wil geen bier, maar karnamel. Karnamel. karamel. Het is toch zeker goed voor elk. Goed voor elk. Karnamel. Lekker fris hoor. Voor mij geen vodka, pils of jenever. Oh ja, oh ja, oh jee. Want voordat je twee weet, heb je last van je lever. Oh ja, oh ja. Van een pimpel word je niet wijzer Daar komen slecht brokken van Drank brengt alleen maar malaise Neem dat nou maar van me aan Ik wil geen bier maar carnamel Carnamel Carnamel Dat is toch zeker goed voor elk Goed voor elk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 En ruzie met moeder de vrouw. Dat is ook niet leuk hoor. Ik wil geen bier, maar karnemel. Carnamel. Karnemel. Zo is dat. Nou ja, ik drink ook wel eens een glaasje appelsap of zoiets. Maar melk is wat ik verliefd. Het is gezond, fris en lekker. En geen last van een staart en ook dergelijke soort dingen meer. Nou ja, een glaasje wijn of zoiets. Op verjaardag jaardag of zo. Ja, wie uh, vroeger kijkt daar uh, Chef van Oekel?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 Ja, bij de staat in de buurt zat dat uh, gebeuren. En je mocht ik gaan ophalen. Dus uh, ik naar Halem met de bus. En toen ging ik die kar ophalen. Nou, ja, elektrische kart. Er zat lekker warm binnen. En, uh... Maar ik moest natuurlijk over de Zandvoortslaan rijden. Want uh, ja, je moest op de weg rijden met dat ding. Dus ik had daar uh, denk zes kilometer viel achter me aan.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 Want je had natuurlijk niet alle spullen bij Als je wel eens dacht klaar te zijn, dan moest je bij die mevrouw nog een pondje kaas brengen. Daar moest je nog even twee pakken koffie brengen. Dus je was nogal, meestal ook nog wel even een uurtje aan het bezorgen. Pak je boter. Pak je boter. En daar gelukkig wel hulp van mijn zussen altijd in de winkel, die vaak mee hielpen. Want als je een mooie zomerdag had voor strand, toen moest meneer van Nooyen toch wel op een zaterdag voor de zondag 15 pond gesneden kaas hebben. En zonder kostjes, Dus uh, dat moest allemaal gesneden worden. Het was altijd wel uh, hoop werk om die bestellingen klaar te maken. Maar hoe, hoe werkte het dan op het moment dat jullie dan bij die standtenten bezorgden? Hè? Dat werd dan allemaal op de pof geleverd? En uh, dat werd ook bijvoorbeeld één keer in de week betaald. Ja. ja. Maar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 Zeven gulden extra, want ik doe het niet voor Goede Goedemorgen, hier is de melkboer.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 Ja, want als je dan ziek was en je kwam niet... Ja, dan gingen ze naar de andere. Je, dan gingen ze naar de andere. Of je had, geen, je had geen inkomen. Dus dat was wel eens hoor. Zeker in de, in de strenge winters die we allemaal meegemaakt hebben. Als ik dan naga dat wij... Uh,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 dat was een smal stukje. Dus hij stond die kar helemaal aan de linkerkant. En hij wil bovenop die kar wat pakken. En dan komt de vrachtwagen aan. En hij had aan, aan zijn zijkant natuurlijk zijn melktas. Zijn ja. geldtas. Ja. En uh, die vrachtwagen raakte hem. Dus die hele melktas, die, die geldtas, vloog de lucht in. Dus al het geld, al het losse geld over de straat heen. Nou, ik heb hem ook wel... Uh,